de Eindhovenaren hebben nu al twee maanden geen competitiewedstrijd gewonnen. Vitesse passeerde op de ranglijst door de overwinning weer Ajax... dat eerder op de avond met 4-0 had gewonnen van NAC. Derde staat FC Twente, dat AZ versloeg met 2-1. RKC tegen Cambuur eindigde in 2-2. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan het miseren. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Overdag veel wind en het blijft grijs. Met 9 graden is het zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN. Een terras 1,5 miljoen. Praten voor evacuatie en de prijzen. De wereld van Filemon. Welkom in het tweede uur van de wereld uh, van Filemon. Het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die op de een of andere manier weg zijn gegaan uit Nederland. En ergens anders een leuk plekje hebben gevonden om te wonen. Of ja, misschien is het geen leuk plekje, in ieder geval een interessant plekje of een avontuurlijk plekje. Dat gaan we zo ook allemaal horen. Uh, we gaan het uh, over twee verschillende dingen hebben dit uur. Uh, onder andere over familie en dat heeft natuurlijk te maken met de maand december, de familie maand bij uitstek dat je samen Sinterklaas en Kerst en oud en nieuw gaat vieren. Maar hoe uh, gebeurt dat in het buitenland? Uh, is de familie daar belangrijk? Feest je daar met je familie? Zijn er tradities? Uh, kortom, de familie in het buitenland. Hoe zit het daarmee? Uh, China, Brazilië, Bangladesh en Australië. Daar vliegen we zo meteen heen. Het lijkt me zo'n prachtig mooie reis op het eerste gezicht. En we gaan het ook hebben over afscheid, want uh, ik ga ermee stoppen met het programma. Gelukkig gaat het programma wel door. Er komt een opvolger of op opvolgster... Uh, en alle correspondenten, de vrijwillige correspondenten, die blijven dus ook uh, bestaan. Sowieso bestaan, maar het netwerk blijft bestaan. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het is een netwerk dat wij uh, de afgelopen anderhalf jaar uh, hebben opgebouwd, langzamerhand. Uh, en uiteindelijk zijn het echt supergoeie correspondenten die uh, allemaal een ontzettend mooi verhaal, uh, verhaal kunnen vertellen. Uh, elke, elke week. Dus afscheid, daar gaan we het uh, ook over hebben. Eerst even een korte rondje langs de velden. Kijken of iedereen er klaar voor zit en er zin in heeft. Ellen Petit in China, goedenacht. Uh, goedenacht, Simon. Je moet allemaal kan... van bloot van die mooie woorden. <laughs> nou, dat vind ik fijn om te horen. <laughs> hey, uh, heb jij je Sinterklaas gevierd? Ja, ja. Ik heb een vrijdagavond Sinterklaas gevierd. En dat In was, China. Uh, bijzonder gezond. In China, ja, sommige Nederlandse tradities moeten gewoon aan vasthouden. Ja. Heel doorblijven. En waren er ook Chinezen ja. bij? <laughs> nee, die dan, die dan weer niet. Um, nee, we hadden het met een hele grote groep vriendinnen lekker uh, um, Sinterklaas gevierd en hapjes en, en sommige cadeautjes. En um, ik had heel stiekem achter iedereen terug om uh, de vriendjes van uh, de vriendinnen bereid gevonden om binnen te vallen als Sinterklaas het woord Oh, soort van, leuk, leuk, leuk, leuk. Dus jullie hadden wel zwarte af, pieten? Ja. Wij hadden zwarte pieten, zwart gesnigd, met rode lipstick, alleen geen oorbellen. Maar die zaten bij het pak daarom. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ellen, petit, uh, blijf hangen, want we uh, zometeen gaan het met jou hebben over familie en over afscheid nemen. Yes. Tot zo. Wolt, Bodewest in dan. Brazilië. Goeienacht. Ja, goeienacht Filimon. Hallo. Hé, hey, er was uh, uh, natuurlijk de WK-loting voor het WK voetbal ja. afgelopen week. Top. Wat vind je ervan? Nou, uh, het kom, ja de loting op zich wel heel leuk natuurlijk, maar het komt er helemaal goed uit. Ik had ook wel stiekem gehoopt dat uh, ik woon zelf in Brazilië. Uh, dat Nederland hier zou spelen. En er, kwamen, er komen ook wat vrienden van mij uit Bolivia met de auto met een oud Volkswagenbusje naar Brazilië toe. Er wat allemaal geregeld met slaapplekken en zo. Maar ja, de speelsteden zijn anders geworden. Dus uh, dat is een beetje balen. Maar ja, nou, we hopen op de, volgens mij de afstefinale... zo Nederland tegen Brazilië kunnen spelen. Oh, ja. En misschien dat dat in Brazilië plaatsvindt. Maar welke oh, wedstrijden komen uh, er wel bij uh, jou uh, dan? Uh, daar heb ik eigenlijk geen idee. daar moet uh. ik opzoeken. Ja, de WK is sowieso wel leuk, ik toch? Geval, om te gaan kijken. Ja, ik kijken. 500 meter van het stadion. Dus uh, dan wordt er in ieder geval gespeeld hier. Ik kijk, als ik eigenlijk heel eerlijk ben... kijk ik op zo'n WK liever oh, ja. wedstrijden... waar Nederland niet bij zit dan wel bij... Want als je, het is, ja. toch, is toch heel erg. Ik vind het altijd toch zo erg spannend. Dat het ja. ook nooit relaxed zit anderhalf uur. Je, je kan nooit echt genieten van of het voetbal mooi is of niet. Het is nee. toch, er hangt zoveel van af en dan kan het ook nog misgaan. Dat klopt, ja. ja het is, uh, nou, ik ben een keer uh, nog bij een wedstrijd in, uh, in Duitsland geweest, BK in Duitsland. En dan vond ik eigenlijk uh, de, de, de, de, de feesten eromheen vond ik eigenlijk een stuk leuker dan de wedstrijd zelf. <laughs> Echte liefhebber, ja, ik hoor ik het, het al. Ik dat hier in de <laughs> heel veel verwegingen Dat was het belangrijkste. Wolt, zo meteen gaat het hebben over familie en over afscheid nemen. Blijf hangen. Karel Kuiperie in Bangladesh, goeienacht. Hallo. Ik ben blij dat we hier überhaupt kunnen spreken, want jij bent heel druk met allemaal filmshoots, hoorde ik. Ja, klopt. Er is, uh, ik zit in een, uh, in een reclame die uh, toerisme in Bangladesh promoot. Dus uh, ik ben al 2,5 weken uh, door het hele land aan het reizen. Maar, maar dat is wel echt een uh, te gek klusje, toch? Ja, dat is wel echt heel grappig om dat allemaal mee te maken, überhaupt zo'n shoot. Maar ook hoe dat dan hier in Bangladesh gaat en met allemaal mensen die... Uh, wat even, duidelijk, uh, even duidelijk, jij het ingehuurd door het Bureau voor Toerisme in, in Bangladesh. En jij bent een soort ja, reclamespot, reclamespot aan het opnemen dat jij als een soort ideale toerist door heel Bangladesh reist. En dat filmen ze dan. <laughs> ja, dat is het een beetje. Ja, wat leuk. En, en waar wordt het uitgezonden? Krijgen wij dat hier ook of of is dat alleen op de vakantiebeurs uh, te zien? Ja, als het goed is wel. Uh, dat gaat, zeg maar, via allemaal reisbureaus hele wereld over... om, zeg maar, Bangladesh te promoten. Dat zou ook wel op internet uh, uh, geadvertiseerd worden, denk ik. Maar krijg je er wel goed geld voor? Uh, ja, ik krijg iets van uh, 300 euro. En ja, ze vliegen me gewoon door het hele land... en hotelovernachtingen en eten. Dus uh, ja, dat is prima geregeld. Maar je krijgt 300 euro voor die hele klus. Ja, ja ik, uh, ik uh, hoef daar verder niet heel veel voor te hebben. Ik vind het leuk om te doen. En uh, ja, ik uh, vermaak me wel. <laughs> ja, nee, ik moet zeggen, het is niet heel dik betaald. Maar uh, als jij je vermaakt, dan nee, is het, nee, het ook maar, heel belangrijk. Nee, Bangladeshi lonen. Hè? Daar moet je dan wel aan overgeven. Daar kan je, voor die 300 euro kan je daar weer 10 jaar leven, bedoel je? Nou, leuk. Meer prima dingen mee doen. Ja, ja. Leuk, blijf hangen. Uh, komen we komen zo meteen bij je terug over uh, familie en over afscheid. Daar gaan we het dan over hebben. Heel goed. Sophie Scheuze in Australië, goedenacht. Hoi, veel, hoe is het? Ja, heel goed, heel goed. En uh, met jou, oh, uh, mooi. hoe gaat het met jou? Want jij gaat binnenkort trouwen. En hoe gaat het met de voorbereidingen? Daar ben ik benieuwd naar. Oh, nou, mijn god, wat een gestresst. Ah, <laughs> echt... In het begin vond ik het nog allemaal hartstikke leuk en zo en nieuw en ah, je weet niet wat je kan verwachten. Nu weet ik wel wat ik kan verwachten. Qua voorbeeld <lacht> is het wat minder leuk. Maar er zitten ook heel erg veel leuke dingen bij. Maar doe je het, maar hoe uh, zo, doe, doe je het heel traditioneel? Nee, helemaal niet. Oh. En uh, we willen het helemaal, of nou ja, helemaal niet. Ik weet niet, wat vind jij traditioneel? Zo'n witte jurk en dan een jaartje in de kerk en... Dan een etentje nee, nee, nee. en dan een soort van uh, coverband. Ja. Oh, je hoort mij al nee, een beetje moedeloos we... worden als ik eraan denk. Ja, ja, nee, dat had ik dus ook. Ik heb geen... Uh, we gaan niet trouwen in de kerk. Uh, maar we doen het uh, uh, buiten, hopelijk, op 29 maart. Uh, bij Kasteel aanbrongen. Oh ja, oh, je dat gaat in Nederland trouwen. Extra. Ja, ja, in Nederland. En, uh, maar nee, ik heb ook. Weet je, toen ik me hier. Ah, nee, oké, okay, hij is ivoor dat wel. Maar, uh, toen ik de sluier aanprobeerde, oh, daar word ik zo, eh, uh, na een eigenlijk. Dus dat heb ik niet gedaan. En, uh, ja, we houden het niet echt traditioneel. Blake, die draagt het niet. Uh, driedelig pak. Die draagt lekker een, een broekje met bretels en een leuk hemd. En, ehm, uh, ja, het wordt hem gewoon hartstikke relaxed. Ja, voor de duidelijkheid, bleek dat is je, je Australische hey. vriend die je in Australië ontmoet hebt. Of waar, waarvoor je ja, eigenlijk ja, naar Australië ja. gegaan bent, zelfs. Ja. Waarom je bent daar, ja, daar bent gaan wonen. Hé, hey, Sofie, uh, ja, blijf ja. hangen. Zo gaan we het hebben over, uh, over familie en over afscheid nemen. Ik ben benieuwd wat je daarover te vertellen hebt. Ja, ja, ik ook. Wordt <lacht> dat niet te emotioneel wordt, allemaal. Okay. <lacht> nou, we houden het een <lacht> beetje droog, toch? Ja, ja, ja, heel goed. Okay. Tot zo. Dan gaan wij okay, naar. Hoi. hoi. Dan gaan wij naar Tim Steens. Die zit in Argentinië naar hockey te kijken. Tim. Ja. Uh, slecht nieuws vanuit Argentinië, Filemon. Want Nederland staat achter met 2-1. Want een paar minuten geleden, het was rust 1-1, is Argentinië op een voorsprong gekomen. Het was de derde strafcorner voor Argentinië. Uh, geen uh, rechtstreeks push of een rechtstreeks schot, maar een variant. Via de tip in, zoals dat zo mooi heet, kwam de bal bij Lucchetti. En die tipte de bal hoog in het dak van het doel. Achter Joyce Ombroek. dat betekende 2-1. En daarvoor had Nederland eigenlijk uh, al voor moeten komen. Want dat kreeg in die eerste 5-6 minuten van de tweede helft... Drie enorme kansen. Eentje via Xander Waard. Eentje via Liedewij Welte En eentje van Maartje Pouwen, een strafcorner. Maar uh, Kiepste Succi, uh, in het doel van Argentinië... die was op dat moment even onpasseerbaar. Slecht nieuws dus uh, vanuit uh, Argentinië. Nederland staat met achter, maar heeft nog wel... meer dan 18 minuten om iets aan die achterstand te doen. Ja, moet, moet lukken, moet lukken. Tot zo. Ik hoop het. Gaan wij even lekker oude muziek draaien. Wilson Pickett, Mustafa Sally. was het natuurlijk met Mustang Sally. Radio in, de wereld van filemon. Laten wij even luisteren naar Joep van het Hek en zijn familie. Ik kom uit een geweldige familie. wij hadden ook altijd vakanties. Mijn vader en mijn moeder en mijn broer en ik, wij gingen altijd naar Spanje. En Spanje was fantastisch. Dat was in de jaren 60, want daar heb ik het over. Was dat toch een risicoreis? Als je dan naar Spanje ging, dat was een onderneming. En als je nu tegen iemand zegt, dan ga je met vakantie. Oh, dat je niet. Frankrijk, dan is het kut weer eens, dan rijden we door, zien we. En hoe lang ga je? Zolang ze kan pinnen. Weet je, dat is nu. Ja, maar dat was vroeger niet. Vroeger als de familie naar, naar, in, in juli naar Spanje ging, dan stond mijn vader in januari al een beetje nerveus bij de ANBB. En er was toen nog een gewone club zonder 06-nummers die geen fuck je wilde verdienen. En dan stond hij daar bij die balie en dan wilde hij een goede reisverzekering en een boekje met propere overnachtingsadressen. Ja, en een redelijke routebeschrijving, want de familie ging met vakantie. De auto kreeg vier keer een grote beurt. Moeder jaloers. Ik bedoel, ik weet alles. <lacht> ja... Familie, daar gaan we het over hebben. Ik kom net van mijn eigen familie vandaan. We hadden daar uh, Sinterklaasfeest... met surprises, gedichten, alles erop en eraan. Ik moet zeggen de surprises waren dit keer weer groter. Want ja, heel veel van mijn broers die die die hebben, uh, werken in een klusbedrijf of een bouwbedrijf moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ja, daardoor zijn die surprises ook wel erg professioneel. Uh, prachtige dingen zijn er weer gemaakt. Uh, en dat is uh, bij ons in Sinterklaas natuurlijk wel echt een familiefeest. En zometeen komt ook nog eens een keer de kerst uh, er. Aan. En uh, oud en nieuw wordt ook veel door families gevierd. Dus ja, als je niet zo'n familiemens bent... dan uh, is het natuurlijk een akelige maand, december. Maar wij gaan eerst, uh, voordat we met families verder gaan... en uh, onze correspondenten gaan, eerst even naar Tim Steens. Die zit in Argentinië naar hockey te kijken. Tim. Ja, <laughs> het gaat goed, want het is 2-2 geworden. En dat is een hele opluchting voor het Nederlands team, denk ik. Na die domper van die twee in achterstand. Daarna werd Nederland toch wel wat stukje sterker. Het kreeg twee strafcorners, maar die gingen er allebei niet in. En zojuist een fantastische actie van een van de spitsen van Nederland, Ellen Hoog. Ze ging rechts... De cirkel binnen naar de achterlijn, gaf de bal voor. En toen was het Roos Drost, de jonge speelster van SCAC uit Beeldhoven. En die tikte de bal achter Kiepsen-Sutsi. En zo staat het 2-2. Spannend blijft het hier met nog 13 minuten te spelen. Nou, dat moet lukken. Uh, familie, daar had ik het dus over. Uh, december is dé de familiemaand bij uitstek. Dus dat leek ons een mooie aanleiding om het te hebben over familie. Hoe wordt daar in het buitenland tegenaan gekeken? Hoe gaat men daar om met zijn familie? We beginnen onze zoektocht in China. Daar zit Ellen Petit. Goeienacht. Goeienacht, Simon. Je hebt daar je eigen fietsbedrijfje in Shanghai. Ja. Yeah. Uh, ja, we hebben het er wel eens over gehad. Chinezen zijn niet zo heel erg empathisch. Maar zijn het wel familiemensen? Ja, het zijn heel erg familie mensen. Um, alles draait nog om de familie en um, familie Dult ook geen tegenspraak, zeg maar. Um, families zijn natuurlijk klein, hè, want je hebt dan je één kind politiek, dus je hebt ouders en, en dan een zoon of dochter. Mm -hmm. um, maar alles in de in de extended familie, zeg maar, neven, nichten, tantes, ooms. Dat hoort er ook allemaal wel bij. Ja, en hoe uitzicht dat, wel... dat? Dat zij veel over hebben voor hun familie? En zich verbonden uh, voelen. Ja, dat um, sowieso natuurlijk. Ja, december is niet heel erg familiemaand, want kerst en kennen ze natuurlijk niet. Um, maar Chinees Nieuwjaar wel, dadelijk natuurlijk. wel. S Sinterklaas wel, ja. Dat is wel. <laughs> um, en, maar dadelijk met Chinees Nieuwjaar bijvoorbeeld wel. Um, en dan komen ze inderdaad allemaal bij elkaar en is het allemaal familie voor en na, maar ook in het dagelijks leven. Um, een van de ouders woont over het algemeen wel bij, um, bij hun kinderen in. En. Ja. Hier is het ook echt nog het soort het netwerk. Kijk, je hebt, we kunnen hier in Nederland kun je je ouders in een, uh, een bejaardenhuis stoppen als het op een gegeven moment uh, niet meer gaat. En dan wordt er goed voor die mensen gezorgd. Ja, ja. Okay, dat probeer ik zo. Ja, dat is zijn. Theoretisch gezien zou er goed voor die mensen gezorgd moeten worden. Mm -hmm. um, maar um, dat is hier natuurlijk wel anders. Dus je hebt, ook, je hebt familie ook gewoon nodig om, uh, ja, om voor, voor gezorgd te worden. En, en, en de eer van de familie? Hoe zit het daarmee? Um, ja, dat is, ook, dat is ook wel belangrijk. Dat je, je moet je, uh, je aanzien. Ja, daar komt het wel op neer. Uh, je je wil niet dat andere mensen rare dingen over je familie gaan denken. Dat dat een van je familieleden, weet ik veel. Misschien wel homoseksueel is. Of, uh, of andere weet ik veel, rare neigingen zoals we dat hier zien uh, <laughs> hebben. Ja. ja, zoals we het hier zien. Hè. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Goed dat je het even erbij zei. Ja, wij, nee, nou. <laughs> um, dus ja, dat, uh, dat, ja, dat wel. En, en, en, en moeders, ouders hebben daar ook wel een heel sterke uh, sterk stem in. Van nou, dit gaat gewoon niet gebeuren, punt. Wat vinden ze dan ervan dat jij dan weg bij jouw hele familie moeders heel alleen daar woont? Ja, dat vinden ze ook heel raar. Nou, vinden ze, nou ben ik ook een buitenlander, dus ik, ik ben niet... En ze gaan zich echt niet druk om mij maken. Ik ben maar een buitenlander, weet je. Dat weet ik niet, die buitenlanders zijn. Je zo zo'n beetje raar. Ja, ik vind het heel raar. Ja. Ik heb je hebt ook groene nagellak. Um ja, papa, rood haar, echt. Het kan allemaal niet op. Ik heb um, laatst ook met een meisje gesproken... dat, dat, dat studeerde in Engeland gestudeerd. En dat werk je daar. En had ik daar volledig naar de zin. Op een gegeven moment hadden we ouders studeerd. En nu klaar. Je bent nog steeds single. Er gaat niks gebeuren. Dus je komt maar terug. <laughs> Dus ja, ze mogen dan bijvoorbeeld wel naar het buitenland en ze mogen daar studeren en ze mogen daar werken. Maar als het gewoon klaar is, dan uh, kom je gewoon terug. Ik zei, ja, maar je hebt het er heel erg naar je zin en het gaat hartstikke goed. Waarom ben je niet gebleven? Ja, nee, mijn ouders wilden dat ik terugkwam. Hmm. Maar, maar jij zei, al. je bent single, dus je komt maar terug. Dat had er ook nog mee te maken. Ja, bij meisjes sowieso. Ja, bij mannen, bij jongens is, is dat anders. Maar bij meisjes uh, vrouwen is dat absoluut uh, een punt. Als jij op een gegeven moment zo over de 25 heen bent en tegen de 30 aanloopt... dan, uh, dan heb je er maar voor te zorgen dat jij uh, aan een relatie komt. Ja, en hoe zit het bij jou? Ja, ik heb er <lacht> ook maar voor te zorgen. Maar <lacht> <lacht> op het moment... op het moment is rusten. <lacht> uh, ja. Ah, ja. Uh. Nou, me mee, oh. Nee, ja, oh, dat klinkt ook gelijk heel stom, inderdaad. Ja, yeah. <lacht> is ook wel lekker natuurlijk... Uh vrijgezel Ja, het is heerlijk rustig. Ik had gisteren uh, na het Sinterklaas steeds een kleine kater. En toen heb ik wel echt in mijn bed gelegen. En toen dacht ik, oh, wat fijn is het dat ik nu alleen ben. <laughs> dus het is wat absoluut te ik ben een beetje jaloers. En empathie, ja. uh, blijf hangen. Zometeen gaan we het nog hebben over uh, afscheid nemen. Hoe het voor jou ja. was om uh, bijvoorbeeld van je familie af te, afscheid te nemen. en Van het land en van je vrienden. Uh, dus uh, ik kom zo bij je terug. Dan gaan we het daar uitgebreid over ja. hebben. Dan gaan wij naar Brazilië. Vroeger zat hij in Argentinië, maar nu zit hij in Brazilië, bijvoorbeeld Bodewes. Ja, goedenacht nog een keer. En je bent bagagebandmanager daar. Ja. En strof, ja, uh, stroopwafelbakker in Bolivia, ja, dat vergeet ik er soms ja, wel eens ja, bij ja. te zeggen. Ja. Tot mijn ja. grote schande. Ja. Ik had niet baasjes. Je hebt heel veel achtergrondgeluid. Ja, dat klopt. Ja. Ik zit in een taxi, ik zal even uitstappen, dan, uh, dan klinkt het wel beter. Ja, het is, ook, het is ook wel mooi. Een beetje ja. kleur lokaal. Ja, ja. ja, we zitten een hele groep mensen in een taxi. We gaan aan een Colombiaans feest. En we zijn nou de weg aan het zoeken waar we eigenlijk heen moeten. Maar jullie hebben een Colombiaans feest in Brazilië? Ja, inderdaad. Dat is ja, een soort we themafeest. Een toe. Ja, ik zit hier met een uh, Spanjaard, een Boliviaanse en een Nicaraguaan in een taxi. En een uh, Braziliaanse taxi oh. En helemaal allemaal, Dat ben ik dan. Nou, wel gezellig. B gezellig boel maar ja. zo. Ja. En, en die Boliviaan, daar lever jij dan je stroopwafels aan? Ja, nee, ze ja, dus heeft wel gegeten. Het is dus mijn vrouw. We zijn inmiddels getrouwd. Uh, dus we zijn eigenlijk nu al een familie. Oh ja. Om bij het onderwerp te blijven. <laughs> maar uh, ze heeft uh, ook, uh, ja, volgend jaar heeft ze veel stroopwafels gebakken. Vind ik wel heel goed dat jij nu bij het onderwerp blijft. Dat ik aan het zwalken ja, ben. Ja, heel, heel ja. professioneel van je. Alla, hey, ja, dankjewel. In Brazilië is familie erg belangrijk, hè? Ja, het is heel belangrijk. Ehm... Uh, ja, de familiebanden zijn heel erg, heel erg close. En het is ook zo dat er, uh, nou, de feesten en zo, en in, um, oh, in de weekenden, ja, de familie komt bij elkaar, er wordt gegeten, er wordt geleunst. En uh, ja, er gebeurt alles, alles in familieverband eigenlijk. Ja, en, uh, uh, hoe, ja, vind jij. Ik kan me zo voorstellen, ik, dat het mer, ik merk het ook een beetje als ik in Brazilië ben... dat, het, yeah. dat je daardoor als, als buitenstaander ook soms moeilijker daarin komt. Dat mensen heel erg alles met hun familie doen. En dat is ook wel een soort van ja. Ja, cocon bijna waar je dan moeilijk inkomt. Ik weet niet precies ja, hoe het het ik het uit moet ga. leggen. Ja, ja, ja. Het is zo dat uh, uh, als Nederlander, ik woon zelf sinds mijn achttiende, sinds ik ben gaan studeren... woon ik eigenlijk op mezelf... En uh, ja, ook het buitenlanden en toch wat ander, Je kijkt toch wel anders tegen, tegen dingen aan. En uh, als je dan met Braziliaan in contact komt en je wil bijvoorbeeld wat afspreken. Of zegt kom, we gaan vanavond stappen. Of we gaan vanavond dit doen, of vanavond dat doen, of we gaan dit en dat doen. Ja, dan voel je toch altijd een beetje een, een, een afstand. Van, de, de, voor, voor Brazilianen is het niet heel erg makkelijk om dan te zeggen van ja, dat doen we. Nee. Sommige mensen moeten dan eerst nog toestemming vragen aan de familie, of ze wonen heel ergens anders en dan is het weer lastig met openbaar vervoer of met taxi. En het is, het is lastig om daar contacten, uh, om daar echt leuke afspraken mee te maken. Dus het is moeilijk om buiten de familie te denken? Ja, ja, ja. En familie eer, is dat belangrijk daar? Familie eer is ook belangrijk. Uh, Hoe merk je dat? Uh, dat wil zeggen, zeggen de sociale verwachtingen en dat is een beetje in heel Latijns-Amerika. Mensen zijn heel erg gevoelig van wat anderen van, uh, uh, van je denken. Of wat, wat, hoe je het, het aanzien, je eigen aanzien in de maatschappij. En daar ben ik zelf helemaal niet mee begaan eigenlijk. Nee. <laughs> dus uh, dat is een... ja, toch wel wel een beetje een, uh, ja, een, beetje een uh, clash of cultures, Hoe zeg je dat. Een <laughs> clash of the cultures. Dus als je een goede familie hebt en, en, en een neef die, die doet het niet goed. Dus ja. die is verslaafd aan drugs of zo, dan is dat echt een uh, familieaangelegenheid aangelegenheid waar iedereen zich zorgen over maakt. Ja, iedereen zich verschaamt eigenlijk. Ja, dat werkt ook wel een beetje in, uh, in Bolivia toen ik nog in, uh, in Bolivia woonde. Uh, het heeft heel erg, families weten alles van elkaar. Hè? Uh, hoe het met iedereen gaat, wie met wie uitgaat. En als, een, uh, als er een nieuw vriendje of een nieuw vriendinnetje in de familie komt, uh, dan. Uh, je wordt er meteen helemaal, uh, ja, helemaal geanalyseerd. Op basis van sociale afkomst. Uh, of het een, uh, een goede persoon is of niet. En dan moet echt een voorstel rondje aan de ouders. Mm -hmm. En uh, nou ja, weet je, dat is heel traditioneel eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, moeilijk voor jou om daarin te komen. Maar het, het lukt je toch af en toe ja. wel. Want je. Ja. Ja, wat zat je nou? Jij ja, zit nu ook met een Braziliaan in de taxi. Ja, nou ik ben zijn inmiddels uitgestapt. Ja. We zijn al nou bij de ingang van het feest. Van het Colombiaanse feest. feest. <laughs> ja, en ik ga je zo meteen nog wel een keer bellen. hè. Ja, ja, ja, ja. Ik hou mijn telefoon oh, in de hand. Okay. Dank oké. Dat komt helemaal goed. Dan moet je ook even zo meteen heel kort vertellen hoe een Colombiaans feest eruit uh, ziet. Ik kan me daar nou echt helemaal niks meer voorstellen. Ja, dat is goed. Ja, ik, ik kom zo ik, bij je ik, terug. Ik, ik, wip, ik wip naar binnen en dan, uh, dan geef ik daar de, de update. Geen paniek. Veel plezier. Tot zo. <lacht> Tot zo. Dan gaan wij even luisteren naar wat familiefeitjes uit de rest van de wereld. Luister. De wereld, de wereld van Filemon. In India heeft de man het grootste gezin. In 2012 telde het gezin nog 39 vrouwen en 94 kinderen. Ondertussen zal dit wel in omvang zijn toegenomen. In Nederland had de familie Peters het wereldrecord voor de oudste familie ter wereld verbroken. De tien broers en zussen in het Gelderse Solo verslaan met hun gezamenlijke 825 jaar een Italiaans gezin uit Sardinië. Die waren samen 818 jaar oud. In Nederland is de rijkste familie de familie Brenningmeijer. De eigenaren van de winkels CA. Ze hebben een vermogen van zo'n 23 miljard. In Amerika vind je een van de meest populaire gezinnen op de TV: de animatieserie Family Guy. De wereld van Filemon. Ja, Family Guy, briljant, briljant. Karel Kuiperi in Bangladesh, goeienacht. Hi, Filemon. Jij bent expertman en uh, part-time ja. uh, model eigenlijk uh, tegenwoordig. <laughs> Ster van het uh, toerismebureau in Bangladesh. Ja, en ja, en, en, en kan, je ook ja. nog in een band. Je biografie wordt steeds, uh, steeds uh, groter. <laughs> <laughs> en, en hou je ook van Family Guy? Ja, ja. Uh, dan downloaden we de hele serie en dan kunnen we hem hier kijken op de televisie. Want worden dat soort dingen ook in Bangladesh gekeken? Dat soort Amerikaanse series? Nee, niet echt. Nee. nee. Dat, is niet op, dat is niet op televisie. Ik denk dat dat ook een beetje te, te expliciet en te schokkend is. Ja, dus en het... bovendien zouden alleen de allerrijkste. zou het voor een heel klein publiek zijn. Ja. Überhaupt de Engelse, Engelse serie. en dan ook nog eens die humor. Dus dat, dat is denk ik hier niet een goed idee om uit te zenden. Uh, familie, daar hebben we het eigenlijk over. Is dat belangrijk daar? Oh Ja. <laughs> ja, heel belangrijk. Familie, uh, familiebanden zijn waanzinnig belangrijk. Uh, sowieso bij welke familie je hoort als zeg maar sociaal aanzien. Maar ook banden tussen families, vriendschapsbanden. Uh, ja, familie is best belangrijk in Bangladesh. Heb je dat ook als praktisch uh, mee, uh, praktisch gemerkt dat het heel belangrijk is? Heb je daar uh, een goed voorbeeld? Van? Nou, bijvoorbeeld. Bij de, bij de grote feestdagen, bij het offerfeest en aan het eind van de Ramadan. En ook tijdens de hele Ramadan maand zie je dat, uh, dat steeds de vaste wordt gebroken in het bijzijn van je familie. En ook zeg maar het offerfeest. Dan ga je echt bij al je bij je familie langs om daar dat dan zeg maar een soort zondagstripje. Dan ga je echt naar verschillende adressen. Om daar iedereen. Uh, Iedereen te zien en met elkaar het eten te delen. Zo familie, is zo'n familie ook eigenlijk belangrijk in je relatiekeus? Of in je partnerkeus? Dat ja, is heel belangrijk. Want ja, dat is ook wel een, uh, iets wat ik heb meegemaakt. Een hele goede Bengaalse vriendin van ons, die heeft het onlangs uitgemaakt met haar vriend, omdat zij, um, omdat zij niet wilde opgenomen worden in zijn familie omdat, uh, ja, als je, als je gaat trouwen, dan uh, betekent dat dat je gewoon als vrouw echt onderdeel wordt van de familie van jouw man. En deze familie was nogal veel eisend. Die zeiden, jij moet moslim worden. Jij moet eigenlijk uh, afstand doen van de relatie met jouw ouders in uh, die zin dat wij voortaan bepalen wat er gebeurt. Wij uh, bepalen de sociale kring waarin jij om gaat hangen. En dus ook een beetje welke mening jij moet hebben of hoe jij je politiek gedraagt. <tied> uh, dat was allemaal zoveel. Dat zij gewoon een relatie die verder goed was. Dat ze, die, dat, ze die heeft, dat ze die heeft moeten stoppen. Ja, dus niet echt onder het mom we accepteren zoals je bent. Wat hier in Nederland nee, nee, wel echt groot niet. goed is. Ja, nee, dat is, wel echt, uh, dat is wel echt extreem. En die, en die man die vond ze eigenlijk heel leuk. En nog steeds. Maar ze deed ja. het echt om die familie niet. Nee, ja, dat is echt om die familie. Maar ja, daar kan je gewoon, dat is zo belangrijk hier. Daar kan je gewoon niet omheen. Maar hoe kan die familie dat dan zeggen? Je kan toch gewoon zeggen als vrouw: ja, ik ben gewoon geen moslim. En uh, jullie kunnen me uh, ook niks maken wat dat betreft. Hoezo kunnen ze een vrouw nee, in die nou, positie dat... drukken? Nou, omdat als, als ze, ze zelf het bij stuk kunnen houden... maar dan maakt ze het haar man ook heel moeilijk. Want die jongen wordt dan uit, afgestoten van zijn familie. Die willen dan niets meer met hem te maken hebben. Die wordt dan onterfd of zo? Nou ja, bij wijze van spreken wel. Ja. Die, die wordt gewoon met de rug aangekeken. En ja, dan, dat wordt gewoon totaal niet geaccepteerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n jongen op een gegeven moment zegt... ja. Je neemt me maar zoals ik ben en anders niet. Of denk ik dan heel erg vanuit een Nederlandse achtergrond? Dat probeerden wij ook al een paar keer tegen haar te zeggen: van maar doe dat dan gewoon. En toen zei ze: ja, nee, zo werkt dat hier gewoon niet. En dat kan ik niet van. Van mijn vriend vragen om op die manier te breken met zijn familie. Wat heeft hij zo, zo man, zo belangrijk voor hem? Is. Ja, wat heeft zo'n man dan die familie ook weer nodig? Bijvoorbeeld met zijn werk en dat soort zaken. Ja. met zijn huis misschien. Heel, heel heel belangrijk. En de, de familie waar de jongen uit komt, is ook vrij uh, een uh, uh, familie met heel veel aanzien. Mm -hmm. uh, waar ook zeg maar weer hoge figuren in die familie zitten, ooms en tantes. Dus uh, het is, die familie is voor hen heel belangrijk. Want die kunnen hem allemaal dingen opleveren. Maar ja, het is wel zo'n hele sterke familie. die gewoon dit soort dingen niet tolereert. Dus, dus je ja, zit gewoon eigenlijk gevangen in elkaars die... families. Ja. Wel benauwend, ja. lijkt mij. Ja, heel erg. Ja. Karel, uh, duidelijk verhaal. Blijf hangen. Dan gaan we het zometeen uh, nog hebben over afscheids. Heel goed. Tot zo. Sophie Schreuders in Australië. Goeiedag nogmaals. Hoi. Ja, je woont samen in Australië met je aanstaande echtgenoot. Yes. Uh, in Queensland. En je werkt daar ook nog als psycholoog. Ja, ja, zie jij de familie van je man vaak? Uh, nee, eigenlijk niet. Want oh. uh, hij komt uit New South Wales. Dus dat is een andere staat. Ja. Uh, dus ja, ik zit niet komen ze. Dus uh, nee, we zien ze niet zo vaak. Ik heb ze voor het laatst gezien in april. Ja, dus uh, iets, over, iets meer zes maanden geleden. En uh, ja, nee, maar dat is eigenlijk wel prima. <laughs> ja. Ik bedoel, ik vind mijn familie heel aardig, hoor. En mijn schoonfamilie uh, heel leuk. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik heb altijd, altijd al zoiets van als ik te lang bij mijn eigen ouders ben... dan uh, word ik ook gek en zij worden gek van mij. Maar dit klinkt niet maar, als een hele vind... warme band... wat jij hebt met je schoonfamilie. Oh, jawel, jawel. Nee, het ja, is heel vriendelijk en uh, <laughs> ik vind ze heel aardig. Ik vind ze heel vriendelijk. <laughs> Ik vind ze heel vriendelijk. Ja, ja dat klinkt dan niet als een warme band? Nou, oké. Okay. Misschien, ja, het kan warmer. Maar, um, ja, ik, vind, ik, ik bedoel, ik heb niks tegens of zo. Helemaal niet. Helemaal niet. <lacht> <lacht> hoe leuk vind je iemand? Ja, ik heb, ik heb niks tegen ja. hem. <lacht> nee. nee hoe, ja, ik weet niet. Kijk, het is toch niet je eigen familie. En trouwens... Mijn eigen familie die... Uh, ja, die uh, ik bedoel, met mijn ouders heb ik echt een hele goede band. En ik heb een mm. jonger broertje, met hem ook. Maar uh, ja, ik in Nederland heerst toch wel dat gevoel van familie heb je en vrienden maak je. En ik heb ook wel het idee dat het in Nederland veel meer is... van uh, uh, ja, dat vrienden de nieuwe familie zijn eigenlijk. Ja. Doe jij dat niet? Uh, nee. Nee. Nee, helemaal ah. niet. Nee, ik kom okay. uit een heel groot gezin. Dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken. Wat een soort van maffia oh ja, ja. clan is. Uh, ja. voor zeven ja. kinderen. Dus uh, nee, dat is wel echt iets anders. Familie is wel ja, echt, ja, klopt, echt ja. nog onvoorwaardelijker, heb ik het gevoel. Ja, ja, klopt ook. Maar het is ja, niet dat wij, zoals bij Karel, dat als er mensen in onze familie komen... Dat, we, dat, die ons, dat die zich helemaal aan moeten passen aan onze familie. Nee. Dat, nee, dat hebben we nee, niet. Nee. Maar zijn Australiërs nee, echt nee. familiemensen? mensen? Ja, ik vind wel. Ze zijn echt mensen. Ze staan altijd voor elkaar klaar. En uh, wat ik wel vind, is dat ze... Uh, Australiërs zijn heel vriendelijk. En als dus hen iets dwars zit, dan uh, zeggen ze dat niet zo vaak. En dus dat is een beetje uh, dat ik denk van... Uh, dat heb ik gezien bij heel veel vrienden en familie hier. Dat uh, ja als er iets is binnen de familie, dan wordt het toch altijd wel een beetje zo... Ja, niet zeg maar bij de hoorns aangepakt. Het wordt altijd een beetje zo of onder het uh, tapijt geschoven... of, uh, of ze praten het wel over, maar op zo'n hele diplomatieke manier. Maar dat is in Nederland heb ik, ook wel, oh, toch? Ik, of heb je het idee dat het minder hier is? Nou, ja, als ik het vergelijk met mijn eigen familie... wij zijn allemaal heel erg, uh, ja, recht voor z'n raad. En uh, <laughs> ik weet nou niet of dat, dat echt Nederlands is, eigenlijk. Nou, jij bent ook psycholoog, maar, hè? Het zit, zit sowieso ja. in jou. Ja, maar ja, ik ga ook niet alles helemaal analyseren, weet je. Ik wil dan gewoon dat het opgelost wordt, dan, ja. dan zeg ik het. En uh, ja, of dat dan geaccepteerd wordt, weet ik niet altijd. Maar, uh, dus dat is wel iets waar ik ook hier, zeg maar, uh, aan moest wennen. Dat als je dan uh, dingen bespreekt met familie, met een schoonfamilie dan... dan, wordt, dan zeg ik soms dingen en dan, dan zie ik ze echt zo kijken van... wow, sorry, wat zei je nou... <laughs> en um, ja, want ze, zijn, ja, ze proberen het allemaal gewoon vriendelijk te houden. En ik vind het wel onvoorwaardelijk. De liefde is wel onvoorwaardelijk voor elkaar. Ze staan altijd voor elkaar klaar. En als er wat gebeurt, dan maakt het niet uit of het een achternicht is. Of, weet je, of een tweede of een derde achternicht. Of de hele verre familie. Maar... Dan stappen ze gewoon in het vliegtuig om het te regelen. Ja. Of om daar naartoe te gaan om te steunen. Maar dingen worden niet maar, echt uitgesproken, dus? Nee, nee. Dat vind ik nee. een beetje dat, dat, dat hier heerst. Ja. Maar dat werkt heel goed in Australische maatschappij. Dus dat is prima. Prima. Sophie, ja. zo meteen komen we weer ja. bij je terug. Dan gaan we het hebben over afscheid nemen. Tot okay, zo. Oké, is goed. Gaan we even naar een lekker nummertje luisteren. Pharrell met Happy. Met happy. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Ja, laten we eerst even naar het hockey gaan. Tim Steens in Argentinië. Tim. Ja, het is heel spannend Filemon. Want uh, de wedstrijd eindigde na 2 keer 35 minuten in 2-2. De 2-2 eindstand dus. En dan wordt er niet verlengd. Maar er worden gelijk shootouts genomen. En shootouts is heel spannend en spectaculair. Want dan moet de speelster vanaf de 23 meter lijn. ...op de keeper aflopen en heeft acht seconden de tijd om die bal te scoren... ...of kan de keeper verdedigen in die acht seconden. En de acht seconden is het gewoon klaar. En op dit moment uh, zijn we bezig aan de derde serie. Er zijn al vier speelsters geweest. De stand is op dit moment uh, 2-1 voor Nederland. En een Argentijnse speelster heeft weer gemist. Dus het ziet er goed uit voor Nederland dat we de shootout's misschien gaan winnen. Nou, uh, uh, uh, We komen zo bij je terug. Dan gaan we ja. eerst heel snel even iets anders doen en dan komen we heel snel bij je terug. Uh, we gaan namelijk even luisteren naar een fragment van een bekend nummer van Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Laten we dit maar weer uit, uh, uitgooien wat is zo'n goede sfeer opgebouwd. Uh, ja, ik, uh, ik stop dus met het programma De Wereld van Filemon. Maar uh, ja, het blijft wel bestaan, uh, het programma. Het gaat waarschijnlijk gewoon De Wereld heten. En uh, ik zei, uh, net was mijn baas, die komt dan even kijken... als het de laatste keer is, die was hier in de studio. We hadden het er even over. Uh, en toen zei ik van ja, ik vind het ook niet zo heel moeilijk... om afscheid te nemen, want het programma, uh, dat blijft gewoon bestaan. Het is toch een kindje wat je met z'n allen groot gemaakt hebt. En uh, ja, dat dat gewoon nu op eigen benen gaat staan... en dat er dan iemand anders uh, dat kindje verder op gaat voeden... dat vind ik, uh, vind ik dan echt prima. Dus ik wilde voor de rest ook niet te veel woorden aan fel uh, maken. Want ja, er zijn natuurlijk overal in Nederland... elke dag mensen die wisselen van baan. En er wordt ook niet zoveel aandacht aan geschonken. Maar het leek ons uh, wel leuk om het eens te hebben over afscheid nemen. Want de mensen... Uh, die uh, onze correspondenten zijn, de Nederlanders in het buitenland... die hebben natuurlijk wel op een moment afscheid moeten nemen... van hun vrienden en van hun kennissen. En uh, ja, dat zal niet altijd even makkelijk uh, geweest zijn. LMPT in China, toch? Ja, ik ben een beetje vroeg daarin. Het vroeg wel mee bij mij. Ja? Ja, ik, um, ik was toen weer gewoon heel erg bezig met naar China verhuizen. En dat vond ik echt zo gaaf. Dus was ik eigenlijk vooral heel erg mee, euh, ja, mee beter in mijn hoofd. Niet zozeer met, uh, met afscheid nemen. Erg, een hè? positief gevoel op de toekomst gericht. Ja, en ook een beetje zoals ik leef. Je kan je wel heel druk maken over dingen waar je niks aan kan doen. Maar ja, dan wordt het alleen maar dan, en dan wordt het niks meer op. Dus, oh, we gaan even naar het is. hockey. Tim Steens in Argentinië. Sorry. Ja, goed nieuws Sulemon. Want Nederland is door naar de finale. Ze hebben de shootouts uh, gewonnen. Er is feest op het veld natuurlijk. Alle meiden omhelzen elkaar. Het was een uh, zinderende shootout serie. Waarbij uh, twee Argentijnse speelsers misten. En ook op het laatst. Aymar, de beste speelser van de wereld. Al zeven keer uitgeroepen tot beste speelser van de wereld. Zij miste de beslissende straf al voor Argentinië. Goede actie van uh, Joyce Sombroek. In het doel van Nederland. En zo wint Nederland. Nederland deze shootouts van Argentinië. En staat het morgen nacht om 1 uur. Dezelfde tijd dus als deze train in de finale gaat spelen tegen Australië. Goed ja. gespeeld van Nederland de shootouts. Geweldig. Maar weer met de hak over de sloot. Hè? Dat is geen makkelijke wedstrijd, wedstrijd dit. Nee, maar tegen Argentinië mag het Filimon Want Argentinië is op dit moment de nummer 1 van de wereld. Nederland de nummer 2. Dus wat dat betreft uh, kan je wel een moeizame wedstrijd verwachten. En dat was ook zo. Maar uiteindelijk uh, is Nederland toch uh, door naar de finale geweldige vreugde, natuurlijk in het Nederlandse kamp. En teleurstelling bij de. De Argentijnse speelsen die hier voor eigen publiek niet verder komen dan de wedstrijd om de derde en vierde plaats. Dat is wel echt heel zuur dus... hè, voor de Argentijnen. Jazeker. Ja, zeker. ja, ja. er zitten 6.500 mensen daar. Die willen hun natuurlijk naar de finale schreeuwen. Maar goed, het is niet gelukt. <güls> en dat is de verdienste van Nederland. Dus uh, goed nieuws vanuit Argentinië. Een favoriet voor de finale, wat jou betreft? Ja, wat mij betreft wel. Ik, ik schat namelijk Australië minder hoog in dan Argentinië. Dus Nederland gaat morgen tegen Australië spelen in die finale. Dus uh, ja, ik geef Nederland een hele goede kans om nu ook die finale te winnen. Omdat ze natuurlijk deze halve finale in het hol van de Leeuw zeg maar, gewonnen hebben. Dus uh, ja, ik zie dat met uh, veel, uh, <laughs> ja, veel optimisme tegemoet. Ja, we blijven het allemaal volgen. Tim Steens in Argentinië, ontzettend bedankt. Dan gaan wij terug naar Ellen Patty. Sorry Ellen, we moesten er even uit. Dat, dat was hockey. Helemaal, dat was heel militair. Ja, heel belangrijk hockey. Ja, dat dat is hartstikke ook. belangrijk. Vooral als ja, het uh, om ja. vrouwenhockey gaat natuurlijk. Ja, dan helemaal. Ik <laughs> nee, snap dat. dat maar, maar, maar, maar, <laughs> <laughs> maar, maar ben je, je sportliefhebster? Uh, nee. Ah, Oké, okay. nee. nou, dan uh, gaan we dit nee. gesprek afkappen. Nee. Dan gaan we gewoon weer naar de familie. Naar de familie. Jij zag zo erg uh, positief uit naar uh, je reis uh, naar China, dat je niet echt moeite had om afscheid te nemen. Nee, inderdaad. Ik, ik was al een keer, ik had staatjes gelopen in Shanghai. en ik was heel klaar om terug te gaan. Dus het afscheid nemen, dat heb ik een beetje zo gedaan. Het was, ik vond het gewoon eigenlijk wel heel leuk dat je weer met al je vrienden en familie van tevoren samenkomt. Want het worden natuurlijk wel etentjes en, en borrels en zo gepland. Dat vond ik hmm. heel gezellig. Maar, maar het is toch ook wel een beetje emotioneel? Meer. Nou, ik het het, het moet zeggen dat het de laatste jaren, dat ik als ik terug ga naar Nederland, dat het emotioneler wordt nu dan toen. Ik was ook 23 toen ik hierheen verhuisde. Oh ja. Weet je, dat maakt wel niet zoveel uit. En nu het nu ouder wordt, een je, familie is ouder en opa's en of ja, oma's. In mijn geval komen met gebreken. En dan merk je gewoon vaker dat je wel heel veel weg zit. En hoe lang woon je daar nu al? Zeven jaar. Zeven jaar al. Ja. En ben, ben je van plan om terug te gaan? Ooit. Op dit moment niet. Ja, ooit. Ik heb het heel erg naar mijn zin, maar het is voorlopig niet, nee. Want met de business gaat het gewoon goed. Ja, het ja, dat gaat, dat gaat ook steeds beter. En er uh, komen steeds meer leuke, leuke dingen op mijn pad. En ik heb er ja, lang genoeg in geïnvesteerd om zover te komen. Dus buiten het feit dat ik het hier echt fantastisch vind, zou het ook gewoon zonde zijn om nu te gaan. Ja, en wie mis je het meest? In Nederland? Um, niet zoveel mensen, maar het feit dat je inderdaad gewoon bij je familie dat je gewoon even binnen kan lopen. Ja. En dat we inderdaad op zondagmiddag bij mijn oma zitten koffie drinken. Hè. Kom we lekker in Limburg en dan doen we dat zondagmiddag vlaaien en koffie bij oma. Ja, Precies. En dan, en dan, inderdaad, en dan, dan mondt dat uit met, met bier en wijn en wordt het een heel gezellige borrel. En dat je daar niet gewoon even bij kan zijn. Ja. Dat is het meeste. Ja, begrijp ik. begrijp ik. En een petit, wij gaan ook afscheid nemen. Ja, dat was heel leuk, Filimon. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Ik heb genoten van okay. je... Van je groene nagellak. En van je verhalen. <laughs> <laughs> Zwart met glitters inmiddels. Hè? Zwart met glitters. Oh, oh, wow. Oh, groen is ja. er helemaal, helemaal uit. Ja, ja hartstikke. Hey, Mocht je nog eens in Shanghai zijn, dan hoor ik het wel. hè? Dan hoor je het zeker van mij. En uh, heel Goed, veel succes dan. met je fietsbedrijfje daar in Shanghai. Dankjewel. Tot snel. Jij succes met alles. Dankjewel. Tot Dankjewel. snel. Doeg. Bode -West in Brazilië. Goedenacht. Hoi, goede Goedenacht. Ja, je bent een bagagebadmedewerker. Maar op het moment ben je op een Colombiaans feest beland. Ja. Ja, hoe ik hoe heb is even dat? We hebben een onderzoek gedaan. Uh, het is een hoop herrie, een hoop uh, tal van ringen, een hoop reggaeton en uh, veel bier. Maar wat maakt het Colombiaans heb... dan? Dit klinkt gewoon als een uh, Braziliaans feest. Ja, het Colombiaanse vlaggen en heel veel Colombianen die hier rondlopen. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, dat, uh, dat zijn goede ja, maar fig, is figuranten. Vast, ja, ik ging bolletjes kopen, want het gaat hier allemaal met bolletjes. En dan we iedereen in Braziliaans. Dus ik, ik, ben een beetje, oh. ik, ik, ik, ik ben een beetje in de war of ik nou Spaans moet spreken of Portugees. Uh, ik denk het is Colombiaanse ja. feesten. Jij bent, ik verstond bolletjes. Dat, dat, dat, oh ja, dat, ja, ja, ja, bolletjes. Jij <laughs> bolletjes. Ik was oh, je bolletjes dacht, nou, ja, kopen. Weet, ja, <laughs> Die weet hoe ze er hier ook aan. Ja. Hey, uh, ja. Toen, toen jij afscheid moest nemen van je familie, ja. vond je dat moeilijk? Nou, nee, ik vertrek niet moeilijk. Het was uh, de eerste keer dat ik naar buitenland ging, dat was al heel lang geleden naar Costa Rica. En uh, toen wist ik dat ik een halfjaartje weg zou blijven. Ja. Dus ik viel mee. En uh, daarna, na mijn afstuderen, naar, naar Spanje gegaan. Naar Spanje, dat ligt ook weer een beetje onderhoek bij Nederland. Mm. En uh, uiteindelijk, nou ja, met, mijn, uh, met, met andere landen waar ik geweest ben, tot nu toe in Elma Latijns-Amerika. Uh, dus zo, ik, ik was de laatste maanden zo erg bezig met, mijn, uh, met alles voorbereiden, dat ik eigenlijk helemaal niet meer stil stond dat ik afscheid nemen was. Nee. En ja, op een gegeven moment, ik heb in verschillende landen gewoond tot nu toe. En uh, ja, op een gegeven moment kom je erachter dat er eigenlijk toch wel een hele grote afstand is. Wat de zeg je? Familie, dat is het laatste vrienden, verstond ik niet. Wat zei je? Dat laatste verstond ik niet. Op een gegeven moment kom je erachter okay, uh, dat? Nou, als ik, uh, toen ik eenmaal hier uh, in Bolivia ging wonen, uh -huh. uh, toen merkte ik pas dat de afstand heel erg groot was met mijn uh, familie en mijn vrienden. Dat dus had je van tevoren niet echt ik, verwacht. Uh, ja, ja, dat was eigenlijk, uh, daar kom je pas na een tijdje achter. Of ik kwam er pas na een tijdje achter. Ja. En zeker als er dan uh, wat, uh, wat dingen in de familie spelen, een nichtje van mij was overleden bijvoorbeeld. Oh ja. Uh, en Nou ja, dat, dan merk je toch wel dat het afstand heel erg groot is. En dat is gewoon heel erg vervelend als je er niet meteen bij kunt zijn bij je familie. Dan kan ik me voorstellen dat als je nu in Nederland bent, dat het dan, en, ja. en je gaat weer terug naar Brazilië, dat het afscheid nemen dan moeilijker is. Uh, of wordt. Ja, maar... Ja, eigenlijk wel, maar aan de andere kant, het is ook wel zo, inmiddels middel, al zo aangewend aan het leven in het buitenland. Dat met modelijk al vier, vijf jaar in het buitenland. En dan maakt het gewoon onderdeel van een, uh, van je leven. En uh, ja, als ik ochtends opsta, dan denk ik ook niet van, goh, ik woon in het buitenland. En dan is het meer van nee, ik woon, ja, ik woon in Gabinië ja. en that's it. Ja, ja. Dat, dat, dat wordt normaal. Het is dus niet om een blasé te klinken of zo. Maar uh, ik, ik, ik ben er gewoon aan gewend geraakt. Ja, ja, ja. ja. En mijn dus ouders niet... en uh, mijn familie hebben een leuk vakantiedresje erbij. Ja, ja, ja. En dat doen ze ook. Uh, hebben ze ja. een paar weken geleden nog gedaan. Ja. ja. Nou, duidelijk, uh, Walt Dan zou ik zeggen, uh, uh, duik dat feestgedruis uh, in. Dat Colombiaanse ja, feestgedruis in Brazilië. <laughs> in Brazilië. Ja, ik kan nog even wat bolletjes scoren. En ontzettend bedankt. <laughs> Ja, ik vond bedankt, de, de, de gesprekken vond. die we gehad hebben echt ontzettend leuk. Ja, uh, het, het genoegen was geheel aan mij naar zijde. Ik neem een paar stroopavels mee uit Ja, omgeving. dat moet je doen. Je begon een beetje als een stille jongen in ons programma... maar je hebt je ontwikkeld tot een van de meest uh, enthousiaste... en de beste correspondenten van het programma. Nou, hartstikke bedankt. Ontzettend goed gedaan. <lacht> ik ook van jou. <lacht> <lacht> Doeg. Hey, succes hè. Hey. Goedjes. Hai, hai. Feitjes over uh, afscheid nemen uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Wist je dat Filemon geen enkele wielrenwedstrijd mist? Wist je dat Filemon ook nog aan de kunstacademie heeft gestudeerd? Wist je dat hij geboren is in wereldstad Warnsveld? Wist je dat Filemon het laatste interview hield met de overleden politicus Pim Fortuyn? Wist je dat hij begonnen is als radiomaker? De wereld van Filemon. Ja, nu klinkt het alsof ik zelf deze feitjes maak en, die erin heb gestopt. Maar dat heeft Katelijne, de, de regisseuse, de bezielend leider, de geestelijk leider... de eindredactrice, de redactrice en uh, de grappenschrijfster van dit programma heeft dat gedaan. Uh, die maakt ook de feitjes en stelt ze samen. En dit keer gingen ze dus over mij. Ik wist dat helemaal niet. Dus het is wel leuk om uh, wat dingen over jezelf te, te leren. Karel Kuyperie in Bangladesh, goedenacht. Goedemorgen. Wist je dat allemaal over mij? Er zat nog een nieuw feitje tussen over die wereldstad waar je geboren was. Oh, het prachtige Warnsveld. Ja, maar daar moet ik wel even <laughs> iets bij zeggen. Dat, dat komt omdat het ziekenhuis net in Warnsveld lag. Ik woon eigenlijk in ah, Zutphen. Kijk. Dus kijk. Maar dat ligt eigenlijk tegen elkaar aan. En tegenwoordig ligt dat ja, ja. ziekenhuis ook in Zutphen. Dus uh, ja, die, die kanttekening wilde ik heel graag even maken. Maar bij deze. Ja, heel goed, heel goed. <laughs> hey, Vond jij het lastig om weg te gaan vanuit Nederland naar Bangladesh? Ja, wat, Het is eigenlijk wel grappig daar had ik zelf niet over nagedacht, maar toen ik Ellen en Walt hoorde, dacht ik wel van ja, dat is wel een goed punt. Dat je zo bezig zelf bent met vertrekken en organiseren, dat je eigenlijk niet echt bij stilstaat. Dat ja, je eigenlijk meer met en, jezelf uh, bezig bent dan met ja. anderen. Ja, dat is nu heel asociaal, maar ik denk wel <laughs> dat, dat, dat, dat dat een beetje zo is. En dan hadden wij wel, uh, uh, het, wij, wij zijn zeg maar drie weken voordat, we, voordat we vertrokken naar Bangladesh, zijn we, zijn we getrouwd. Dus toen hebben we ook nog een heel groot feest gegeven. En dus iedereen kunnen zien en een beetje afscheid kunnen nemen. Dus dat was ook wel een goede manier om dat te doen. Ja. Uh, maar uh, ja, dat ging eigenlijk, uh, ik heb er niet zo heel erg bij stilgestaan. Maar mis je de mensen nu wel? Ja... Nou, ja, niet, niet echt eigenlijk. Je kan oh. mensen heel goed spreken met, met Skype en internet en uh, ja, ik heb uh, gewoon ook wel, ik heb uh, denk ik evenveel contact met, uh, met, mijn, uh, met mijn moeder bijvoorbeeld als ik had toen ik in Nederland was. Ja, dan loop je makkelijk even langs. Ja. Maar uh, ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ja. Het lijkt me bij jou wel lastig dat jij, jij zit in Bangladesh. Dat is wel zo'n andere wereld en zo'n andere cultuur. Dat je je daar minder snel thuis voelt dan bijvoorbeeld uh, als, je ja. naar, als, ik, als ik naar Duitsland zou emigreren. Ik noem maar wat. Nee, dat, dat, is, wel, dat, is, wel, dat is inderdaad wel een, uh, wel, wel een verschil. en ja, Misschien de, de eerste tijd dat we hier zaten we kwamen we ook echt aan in een soort leeg appartement... Dan voel je je misschien ook nog een beetje onheimisch. Maar ik had eigenlijk wel zeg maar, laatst we in september in Nederland... en toen vond ik het eigenlijk heel lekker om weer naar huis te gaan. Ja, ja dat is dan wel bizar. En dan bedoel ik zeg maar terug naar Bangladesh. Ja, en je, maar jullie zitten daar natuurlijk wel ook met een gemeenschap van mensen... die uh, niet daar vandaan komen. D dat kan ja. ik, daarvan kan ik me wel voorstellen dat het heel snel als een nieuwe familie gaat voelen. Dat het allemaal mensen zijn die hetzelfde uh, ja. probleem hebben, zeg maar. Ja, dat is, dat, is, dat is wel grappig dat je dat merkt in zo'n expertgroep. Zo groep. Dat je heel erg allemaal dezelfde problemen hebt... en dezelfde dingen meemaakt. Dus dat bindt natuurlijk zo, ook tegelijk gelijk. dingen waar je het over hebben. Ja, een soort samen lost in translation-achtig gevoel. <laughs> ja, precies. En vind je, vind, vind, vind, als je nu weer even naar huis gaat dan vind je het vind je dus ook niet moeilijk om afscheid te nemen? Nee, want je weet dat je altijd wel terugkomt. En, en hoe vinden de anderen dat? Hoe vinden, vinden je, je, je familie dat bijvoorbeeld? Dat je, ja. Want voor, zij nemen natuurlijk ook en, afscheid. Ja, en dat is waar. Misschien is dat, uh, is, dat, uh, is dat voor mijn moeder misschien wel wat lastiger, maar... Uh, die, die, die redt zich ook wel goed. Ik bedoel, ja, het is wat ik al zei. Je kan zo makkelijk contact houden tegenwoordig. Ja. Uh, en je ziet elkaar gewoon. Dat is toch, ja, nou, dat is toch... Mijn, mijn uh, vrouw woonde vroeger als kind in het buitenland. Mm -hmm. En die, die hadden een cassette tapeje. Maakten ze opnames en dan vertelden ze een verhaaltje aan opa en oma. En dat ging dan op de bus, de drievenbus, ging die cassette naar Nederland... Ja. En dan gingen opa en Oma antwoorden en dat kwam <laughs> dan weer terug naar papua nieuw guinea Dus dat, ja. dat waren echt andere tijden. Ja, ja dat was <laughs> zo'n cassette. De, de, de oude manier van skypen eigenlijk. Ja, precies. Ja, maar ja, mooi is dat. Ja. Nou, ja. Euh, fijn dat het eigenlijk niet zo moeilijk uh, ging allemaal. Nee, ja, het ging heel veel wel mee. Dan, zou ik, dan gaan wij ook nu afscheid nemen. Dan zou ik zeggen ontzettend ja. bedankt voor al je bijdrage. Want toen wij begonnen met het programma, toen zat je daar net. De week nog toen zat je in het lege huis waar die bagage maar niet kwam. En nu ben je eigenlijk nee. een ingeburger. Dus we hebben jouw hele proces daar helemaal meegemaakt... Ja, daar dat wil ik jou ook voor bedanken, want in het begin toen uh, zat ik hier maar een beetje thuis te kijken wat ik moest gaan doen. En toen kwam ik weer een mailtje van de wereld van En dan had ik weer een <laughs> mooi onderwerp waar ik naar uh, nou op zoek ging. Ja, dus, jij hebt, hebt, uh, oh, heb, heb, heb, hebt echt voor ons veldwerk gedaan, om het maar even zo te noemen. <laughs> ja. En wij, wij hebben jou zien veranderen van een Nederlander naar een begaal. Hoe vind je die? Nou, vind ik hartstikke mooi. En ik, uh, nou, ik hoop je ooit nog een keer in het echt te zien. Dat lijkt me ook wel leuk. Ja, ik ook. Hou hem op de hoogte. Heel goed. Dank wel. En uh, dan als aller, aller, allerlaatste gaan we naar Sophie Scheuders in Australië. Goedenacht. Hoi. Je woont samen met je vriend Aldaar. Uh, daar yes. ga je zelfs mee trouwen. En je bent psychologe. Had jij een ja. groot uitzwaai-comité op Schiphol toen je wegging? Uh, jawel, maar ik... Uh... Uh, ja, ik weet niet, ik uh, ik word nooit zo emotioneel als dat soort dingen gebeurden en wat gebeur, gebeurt. En toen ik door de douane ging, um, de eerste keer dat ik uit Nederland wegging, of toen ik echt zo goed wegging. Uh, toen was ik al door de douane en toen realiseerde ik me, oh shit, ik heb mijn telefoon laten liggen waar we net koffie hebben gedronken. Oh. Dus toen moest ik weer terug en iedereen stond daar nog en aan het lachen en... Um, en vrienden van mij die rennen snel terug naar dat cafeetje. Ik snel door mijn tassen en uh, heb ik uiteindelijk mijn telefoon nog wel teruggekregen. Gelukkig. Maar uh, ja, het is altijd een beetje chaotisch mijn vertrek. Want ik kom of te laat of uh, ja, maar, maar niet echt emotioneel. Gelukkig. Nee, nee, nee. nee dat is, uh, en, en mis je wel mensen als je daar bent? Of is dat ook door Skype uh, en allerlei andere communicatiemogelijkheden wel minder? wel heb, is als ik terug ben dat ik dan de eerste twee weken even weer moet automatiseren dan mis ik wel iedereen. Oh ja, dat maar eigenlijk is... daarna heb ik dat een beetje weg. Vrouwen hebben dat ook heel erg altijd, toch? Als, als ze zich verplaatsen ja. op de wereld. Moet <laughs> uh, ze even landen. Ja, even landen. F, F landen, inderdaad. Even wat tijd voor onszelf. ja. Hey, Sophie, ja. Uh, we, we moeten eruit, want het programma zit er alweer op. Dus uh, ja, ik wil je jammer. ontzettend, ja, heel erg jammer. Ik wil je wel ontzettend uh, bedanken voor je enorm grappige en enthousiaste bijdrage altijd. En ja, ik hoop echt ja, dat dankjewel. je blijft. Je moet wel blijven bij mijn opvolger. Ja, ja, tuurlijk. Ik blijf. En uh, ontzettend veel succes uh, met alles wat je gaat doen. Dankjewel. En ja, ik hoop dat je uh, genoten hebt van mijn soms uh, wat minder uh, genuanceerde uitspraken. Heel <laughs> erg, heel erg, juist heel erg. En oh, daar goed. moet je ook mee doorgaan. Oh, dat is je plicht. Ja, ga ik doen. Dankjewel, Sophie. Ja, doe ik. Dan gaan wij ons uh, opmaken uh, naar nachtbrakers. Frank, waar ga je ja. het over hebben? Over schulden, filemon. Dag, veel plezier. Dag luisteraars. De wereld van Filemon.